6 uur. NPO Radio 1. met Lara Rensen. In het laatste half uur van Nieuws in Co. hoort u over onderzoek naar de militaire kazerne in Schaarsberg. Het levert nog meer klachten van militairen op. Over pesterijen en intimidaties van collega's. En in Frankrijk vandaag twee herdenkingen voor de aanslagen van vorige week. Correspondent Frank Genoud vertelt over deze dag. Hier yes, is het in National. Katrien Staatman. Premier Rutte heeft in zijn toespraak tot de VN-veiligheidsraad in New York... gezegd dat vredesmissies effectiever en flexibeler kunnen. Bijvoorbeeld met beter inlichtingenwerk. Good intel is one of the keys to a successful mission. Together with other countries, the Netherlands has developed... a new intelligence capability in Mali. In this way, the UN mandate can be carried out more effectively... and civilians and peacekeepers can be better protected. Door goede inlichtingen worden missies effectiever en veiliger... voor burgers en blauwhelmen, zei Rutte. Nederland is deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad. Rutte wees op de toenemende behoefte aan VN-missies... die de orde kunnen herstellen en de vrede bewaren. Daarbij staat het voorkomen van nieuwe conflicten voorop... in plaats van het reageren op uitbarstingen van geweld.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 De politie heeft nog, heeft nog geen idee waarom een man gisteravond in Amsterdam... drie mensen neerstak. Ze moesten van hem hun snorfiets of auto afstaan. Toen ze dat weigerden werden ze met een mes gestoken. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. De verdachte werd snel opgepakt, zegt de politie.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 Schaatser Kjeld Nuis heeft op Zweeds natuurijs een maximale snelheid bereikt van 93 km per uur. En dat is een wereldrecord. De tweevoudig Olympisch kampioen hoopte de grens van 100 km te doorbreken. Maar volgens hem was het ijs daarvoor te slecht. Nuis noemde zijn eigen race top en hij is trots op zijn prestatie. Volgend jaar wil hij alsnog proberen om sneller dan 100 km per uur te gaan.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 Ja, het zijn er nog meer dan 100, Lara. Normaal gesproken zitten we op dit tijdstip rond de 150 kilometer. Nou, nu boven de 500. Dat geeft alles aan hoe druk het is in deze regenachtige spits. Maar het einde is wel in zicht. Het gaat inmiddels op een aantal wegen wel wat beter. Op de A16 ook, Breda-Rotterdam. <coughs> daar stond file tot aan Dordrecht. Nou, nu vanaf Breda-Noord tot aan de Moerdijkbrug... nog zo'n 20 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht, Breda, een opvallende file. Na een ongeluk bij Geertruidenberg. Drie kwartier extra. De linkerrijstrook is daar dicht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 The Passion. Morgen om vijf over half 9. Live op NPO 1. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus Actief in Overnames op alexvanGroningen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het onderzoek naar pesten, intimidatie en seksueel geweld op de Oranjekazerne in Schaarsbergen heeft tot 55 nieuwe meldingen van wangedrag geleid. Bovendien schoot het interne onderzoek naar de misdragingen tekort. Dat geeft aan dat mensen in ieder geval nu weten dat er gemeld moet worden. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat er weer 55 meldingen zijn gedaan. Lara Rensen. Nieuws en go. Dat zei minister Ank Bijlenveld van Defensie. Die reageert op een tussenrapportage van de onafhankelijke commissie Giebels, die deze affaire onderzoekt. Verslaggever Wilko Boom in Den Haag. Dit is toch pijnlijk voor defensie? Ja, dat is het zeker. Dat kun je eigenlijk niet anders uh, noemen. Maar het stond natuurlijk al een hele tijd vast... dat het daar in Schaarsbergen op die Oranje Kazerne ernstig mis was in elk geval. He, drie militairen zijn daar het slachtoffer geworden van seksueel geweld. Uh, volgens de commissie die eerder een intern onderzoek deed... die heeft daar echt fouten bij gemaakt. Dat is nu vastgesteld door de commissie Giebels... Uh, vernoemd naar de Twentse hoogleraar Ellen Giebels... die extern onafhankelijk onderzoek doet. Dus die eerdere commissie deed het verkeerd. Hield zich niet aan de eigen interne regels. Uh, de, de slachtoffers werden bijvoorbeeld in die commissie geconfronteerd... met een bekende. Dat had nooit gemogen. Nou, en die, die nieuwe commissie die heeft uh, ook een, een speciaal meldpunt ingesteld. Daar zijn nog weer eens 55 nieuwe meldingen binnengekomen... over wangedrag in de Oranje Kazerne. Weer variërend van pesten tot intimidatie. Weer seksueel geweld. Ja En uh, dat is natuurlijk voor Defensie uh, verschrikkelijk, want dat mag natuurlijk helemaal niet. En uh, minister Bijleveld die reageerde daar zojuist terughoudend op... omdat het nog om een tussenrapportage gaat van Giebels... maar zij zegt wel te hopen dat voortaan iedereen... elk incident in deze sfeer wil melden. Alles op dit terrein moet afgelopen uh, zijn. Maar het moet natuurlijk even goed onderzocht worden door de commissie. En daarna kunnen we er pas definitief wat over zeggen uh, met elkaar. En ik ga ervan uit dat de commissie dat onderzoek ook echt goed doet. En dat ze kritisch kijken naar wat er is gebeurd. En ik hoop van harte dat nu ook iedereen duidelijk is... dat als er iets mis is, dat ze dat moeten melden bij Defensie. Ja. Um, nou goed, een voorzichtige reactie, dat kunnen we inderdaad stellen... omdat ja, het die tussenrapportage precies is. We weten natuurlijk nog niet precies waar de commissie Giebels... uiteindelijk mee gaat komen. Dat nee. komt pas in de zomer. Dus uh, vandaar dat het ook wel een beetje verklaarbaar is... dat de minister nu nog terughoudend reageert. We hebben de slachtoffers gereageerd, weet je dat? Nou, indirect, uh, via Jean Deby van de militaire vakbond uh, VBM. Hij heeft contact met hen gehad en volgens uh, Deby hopen de slachtoffers... dat de daders, als het onderzoek is afgerond, uh, op staande voet worden ontslagen. Ja, zij willen graag gerehabiliteerd worden. Omdat zij vinden dat een groot onrecht is aangedaan. En de commissie eh, bevestigt dit ook. Eh, dat een groot onrecht is aangedaan. En zij vinden dat eh, zij zich hebben ingezet voor de Defensie-organisatie zich altijd hebben gehouden aan de gedragscodes. En dat eh, de, de mensen die slachtoffer worden, dat die inderdaad gesteund worden door Defensie en dat de daders eh, daadwerkelijk ook op staande ontslagen worden. Ja, en die slachtoffers die zijn dus aanvankelijk niet gesteund uh, door Defensie. Uh, en dat van het ontslag is dus nu ook nog geen sprake. Maar als dat onderzoek klaar is, dan kan dat wel degelijk het geval worden. Er loopt overigens ook nog een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Precies, een strafrechtelijk onderzoek. Ja. Vandaag stuurde de minister ook een plan van aanpak veiligheid naar de Tweede Kamer. Heeft dat met Schaarsbergen te maken? Ja, dat heeft met Schaarsbergen te maken... maar dat heeft ook met heel veel andere dingen te maken. Bij Defensie is eigenlijk al jarenlang sprake van een, van een onveilige situatie. We hebben natuurlijk... Dat het ongeluk gehad in Mali, waarbij twee militairen zijn omgekomen... toen een mortier is ontploft, geëxplodeerd bij een ongeluk. Uh, dat materieel bleek ondeugdelijk te zijn. Dat was ook onde het was ook onveilig vervoerd, het was onveilig opgeslagen. Dus dat was een aaneenschakeling van fouten in de organisatie. Er zijn meer ongelukken gebeurd, onder andere op een schietbaan in uh, Ossendrecht. Daar is ook een militair bij om het leven gekomen... Uh, nou, dan ook nog die, die kwesties in, in, die, in de sfeer van de sociale veiligheid... zoals dat zich in Schaarsberg heeft afgespeeld. Dat alles heeft ertoe geleid dat uh, Bijleveld samen met haar staatssecretaris Visser... Een, dat plan van aanpak voor het verbeteren van de veiligheid uh, heeft gemaakt. Er komt een speciale inspecteur-generaal uh, die erop moet gaan toezien... die bijvoorbeeld schietbanen en klimtorens ook kan gaan sluiten... als ze bij controle ondeugdelijk blijven zijn. Blijkt het te zijn, hij krijgt er ook geld voor om dat te doen. 75 miljoen euro, dat moet dus allemaal tot verbetering gaan leiden. En wat opvallend was vanmiddag... Bijleveld erkende, van, eh, erkende in een gesprek dat ik met haar had... dat eh, die veiligheid bij Defensie de afgelopen jaren... mede onder invloed van jarenlange bezuinigingen... langzamerhand is afgenomen. Ik kan natuurlijk niet precies zeggen waar het allemaal mee te maken heeft. Er zijn onderzoeken voor, voor geweest. Wat ik wel heb gezien is dat de veiligheidsfunctionarissen... ook op een aantal plekken in de organisatie zijn wegbezuinigd. En wij brengen nu een heleboel van die veiligheidsfunctionarissen... ook weer terug in dit plan van aanpak. Dat hoort ook allemaal in die 75 miljoen. Dus ook bij alle commandanten komen mensen... die overal naar de veiligheid kunnen kijken... en die daarover kunnen adviseren. En dat is ontzettend van belang. Want wij zijn een bedrijf wat veiligheid brengt... maar moeten zelf ook veilig werken. In het verleden zijn ze wegbezuinigd, zegt u, die veiligheidsfunctionarissen. Dat had dan gelet op de ongelukken die er zijn gebeurd... Uh, achteraf niet gemoeten? Ik heb gezegd dat er een aantal zijn wegbezuinigd. Ja, er is heel veel wegbezuinigd bij Defensie. Hè. Dat moeten we ons uh, realiseren. Ik heb niet voor niks gezegd bij de Defensienota. De bodem is echt bereikt. Dus we moeten blij zijn dat we kunnen investeren. Maar heel veel wegbezuinigd. Is dat dan ten koste gegaan van de veiligheid? Ik ben oprecht blij dat we nu kunnen investeren. En dat we naast investeren in mensen en in middelen... ook heel nadrukkelijk investeren in, in, in veiligheid. Want het is gewoon nodig dat we daarmee. Aan doen. Ja, impliciet bevestigt de minister hiermee dus dat de bezuinigingen uit het verleden, miljarden bezuinigingen bij de krijgsmacht, ten koste gegaan zijn van de veiligheid, want het is niet voor niks dat er nu weer nieuwe veiligheidsfunctionarissen worden aangesteld die moeten gaan zorgen dat die veiligheid bij de krijgsmacht omhoog gaat. dank Boom, dankjewel. U krijgt van ons nog de verkeersinformatie. René Passet, kunnen de mensen inmiddels een beetje doorrijden? Nee, op veel plaatsen nog niet. Ja, in het noorden kan je prima doorrijden. Want daar staan eigenlijk nauwelijks files. Uh, zelfs rond Groningen gaat het eigenlijk wel goed. Sowieso zijn er niet zo heel veel bijzonderheden. Dat is een ander lichtpuntje in deze toch razend drukke avondspits. Maar we zitten alweer onder de 400 kilometer. Dus uh, over een uurtje is het meeste hopelijk wel opgelost. Op de A27 is een ongeluk gebeurd. Van uh, Utrecht naar Breda, bij Geertruidenberg. Daar ben je voorlopig een uur mee zoet. Vanaf de brug bij Zie je al wat remlichten. Op de A73 in de buurt van Nijmegen is een ongeluk gebeurd richting Venlo. En daar een half uur vertraging tussen Beuningen en nijmegen dukenburg Neem u mee naar Frankrijk, want daar was vandaag een dag van herdenkingen. Vanochtend was er een speciale herdenkingsplechtigheid in Parijs voor de agent die omkwam bij de gijzeling in de supermarkt vorige week. En over een kwartier begint een witte mars voor de 85-jarige Mireille Knol. De Holocaust overlevende werd afgelopen vrijdag doodgestoken in haar flat in Parijs. Correspondent Frank Genoud, jij bent bij de mars. Waarom is deze mars georganiseerd? Nou, vooral omdat de consternatie in de Joodse gemeenschap... en ook ver daarbuiten natuurlijk heel erg groot is. Want afgelopen vrijdag werd inderdaad Mireille Knol vermoord... maar niet zomaar vermoord. Haar huis werd in brand gestoken... en zij werd gevonden door de brandweer met elf meststeken in haar lichaam. Justitie heeft toen twee verdachten kunnen aanhouden... en die zijn allebei officieel aangeklaagd wegens antisemitisme. Dus de vrouw is medegedood omdat ze Joods was. Nou, daar is natuurlijk die vele consternatie over ontstaan. En ik ben net eventjes gaan kijken bij het huis van Mireille Knol... Waar bloemen voor het hek liggen. Voor het flatgebouw waar mevrouw Knol werd vermoord... zijn mensen verzaald. Een groepje mensen staan te praten, druk te debatteren. Op het hekwerk hangen foto's van haar. Bloemen ook. En op de grond staan 10, 20 kaarsjes. Er zijn ook bloemen neergezet en bloemen opgehangen op het hek hier. Mevrouw gaat naar binnen die door het hek. Die woont hier blijkbaar... Ah oh, bah c'est quelque chose d'épouvantable, c'est-à-dire que les. là il faut absolument. Euh Chose. Het is verschrikkelijk en we kunnen dit niet zomaar over ons heen laten komen. Maar wat zou er nou moeten gebeuren? Ah, oh, écoutez, ik denk dat er alle federations van de la communauté juive gemeenschap. en ainsi que alle politieke partijen die ik dit matin euh, au rendez-vous... De hele Joodse gemeenschap samen met politieke partijen zouden ze een blok moeten maken. De meneer komt aanlopen, staat bij de bloemen. Waarom bent u hier? Eh bien, omdat ik hier in de solidariteit met deze juive ...die is assassiné, laatstig assassiné. Ik omdat die mevrouw hier vermoord is, daarom kom ik... Motief crapuleux en antisemitisch. En omdat er een antisemitisch motief in het spel was. Is het nou een geïsoleerd incident of is het symptomatisch? Pas de première fois. Rappelez-vous de madame Alimi, die had assassinée il y a un an. Elle a été assassinée, elle a été tabassée puis jetée par la fenêtre. Een jaar geleden werd ook een Joodse vrouw vermoord in Parijs. Vermoord en van het balkon van de flat afgegooid. Sarah Alimi, vous rappelez, il y a un an. Jij bent nu bij die mars, Frank. Dit waren wat mensen die zich erover uitspraken. Is, is het drukker bij jou nu inmiddels? Place La Nation, waar die mars straks moet beginnen... staan nu, gok ik, als ik even rond bekijk... een paar duizend mensen toch wel al. En er stromen nog steeds mensen toe uit alle straten en avenues... die uitkomen op dit plein. Dat heeft mede te danken aan de oproep van de regeringspartij... van president Macron aan de Fransen... om massaal te komen demonstreren vanavond. Maar er worden ook omstreden gasten verwacht. Marine Le Pen van het Front National heeft gezegd... dat zij ook mee gaat demonstreren. En dat is opmerkelijk, want de Crif, dat is een van de Joodse organisaties die deze mars organiseert... die heeft gezegd... We willen we willen Le Pen er niet bij hebben vanwege het antisemitisme in haar partij. Toen was de zoon van Mireille Knol zelf, de vrouw die vermoord is, die zoon, die was weer boos. Die zei, iedereen is hier welkom, iedereen mag meedemonstreren tegen antisemitisme. Dus Marine Le Pen heeft besloten ook mee te doen. Ik heb het nog niet gezien, maar ze zal meelopen. En dit was niet, we stelden het net alvast, de enige herdenking vandaag. Hoe was dat vanochtend? Nou, vanochtend was er een uitgebreide herdenking natuurlijk voor Arnaud Beltram, die luitenant-kolonel die gedood werd in die supermarkt uh, door de moslimterrorist. Nou, Macron hield een toespraak bij die ceremonie, staand voor de lijkkist van Beltran, En Hij had het daar vooral over de heldendaad van die luitenant-kolonel en de laffe daad van de terrorist. Maar Macron zei ook nog iets opmerkelijks over religie. Ik confronteer vandaag een obscurantisme barbaar die voor programma programme que de eliminatie van nos libertés en de solidariteit Valeur niée par le terroriste de Trèbes, valeur niée par le meurtrier de Mireille Knoll, qui a assassiné une femme innocente et vulnérable parce qu'elle était juive en die ainsi a profané nos valeurs zaken en notre mémoire. Nou, Emmanuel Macron zei dat de barbaren die zich beroepen op religie... ons nu bevechten, Frankrijk bevechten. En het opmerkelijk is dat hij daarbij allebei de zaken... op de Arnaud Beltram, die milite, die uh, gendarme... die uitgesproken katholiek was, die gedood is door een moslim-extremist... maar ook de zaak van Mireille Knol... die dus wegens antisemitische motieven vermoord is. En het is heel opmerkelijk dat president Macron voor het eerst nu in dit soort zaken echt over de religie gaat spreken. Want dat gebeurde tot nu toe niet of nauwelijks. Frank Renaud, dank je wel. Straks na zeven uur op deze zender... een live verslag van de Witte Mars door Parijs... bij onze mm. collega's van Bureau Buitenland. Dus op NPO Radio 1. Tien minuten voor, half zeven. Delete Facebook. Die oproep klonk de afgelopen weken steeds luider... nadat bekend werd dat Cambridge Analytica zonder al te veel moeite kon grasduinen... in grote hoeveelheden data van Facebook-gebruikers. zien hebben steeds meer mensen hun bedenkingen bij het sociale netwerk... of die lieten zelfs hun profiel. Nou, Facebook probeert met meer openheid de tijd te kieren. Worden we eerder in deze uitzending, toch dringt de vraag zich op... is er eigenlijk een opvolger voor Facebook denkbaar? Daar praat ik over met een van de vaste gasten van Nieuwsico, futuroloog Maurits Krijveld... Maurits, zijn er eigenlijk sociale netwerken... die een beetje op Facebook lijken? Dus waarop je misschien kattenfoto's of vakantiefoto's kunt delen... krantenartikelen krijgt aangeboden? De er is meer. Uh, we zullen het er dadelijk denk ik ook nog wel meer over hebben. Er is het, want er zijn natuurlijk al, al, al nieuwe wegen bewandeld, uh, waardoor Facebook al wat minder uh, nodig is. Maar als je een beetje kijkt, Facebook als een soort centrale website waar je een profiel aan maakt en waar je dus ook dingen uploadt en soort tijdlijnen bijhoudt. Dan zou je kunnen zeggen van nou, er zijn natuurlijk, uh, nou, we hebben het gezien, een beetje met Google Plus. Oh ja. Zo lukte LinkedIn meer het is voor met Google Plus had inderdaad gezegd: van nou ja, eigenlijk hè, blijkt dat mensen inderdaad verschillende sociale netwerken eigenlijk hebben. Dus waarom moet je alles op één hoop gooien? Dat zou beter moeten zijn maar toch heeft ons dat er niet toe gebracht om Facebook te gebruiken. Dus er zit een enorm sterk... Om uh, van Facebook weg te gaan, Om ja. van Facebook weg te gaan. Dus ja. je ziet dat het enorm sterk is als iedereen er zit. En dat is denk ik, kijk, Facebook heeft, gaat richting de 2 miljard gebruikers... of in ieder geval accounts. Als je als overheid of als adverteerder veel mensen wil bereiken... of je wil een telefoonboek hebben waar je iedereen in kunt vinden... dan is Facebook natuurlijk nog steeds best geweldig. Hmm. Ten opzichte van het web. Ja. Kijk je naar Path, is dan een concurrent... die heeft ook al wat met data gerommeld. Uh, je hebt Diaspora voor de echte techfreaks... Die graag al hun instellingen bij willen houden... waarbij alles gedecentraliseerd op servers staat... en je ook met, met tor browsers en zo kunt inloggen. Dus dan kun je alles uh, privé houden. Uh, je hebt nog Ello, dus Hello zonder H. Uh, nog iets in Duitsland, okay. IEM. Dus die hebben een paar miljoen gebruikers... met wat strengere privacy-richtlijnen. Dan zit je dus op een netwerk met iets minder gebruikers. Hmm, ja, want dat is het dan. Hè? En, en dat is ook natuurlijk voor adverteerders uh, minder interessant. Zijn er bestaande sociale netwerken die de functie van... Facebook zouden kunnen overnemen als een soort community. Nou ja, dan zit je dus eigenlijk volgens mij... kom je dan eigenlijk in het verhaal van waar ze, welke beweging maken we nu. Ja. Want Facebook is nog geboren in de tijd dat we op het web gingen... naar een keurige website op onze desktopcomputer... en met een vrij groot scherm. Maar inmiddels zitten we natuurlijk op de smartphone... op kleinere schermpjes. Ja. En we zijn eigenlijk massaal al aan het whatsappen. Instagrammen, daar hebben we al kanalen. Nou, toevallig zijn deze twee allebei overgenomen door Facebook. Maar daar zitten we dus de hele dag... maar daar zijn we met de vrienden aan het delen. Ja. He, vroeger hadden we misschien nog Picasa... waar we wat foto's uploaden. Oh, ja. Maar eigenlijk doen we zo. dat via Instagram net zo makkelijk. Want je had die folder al en die stel je beschikbaar aan vrienden. Of Snapchat. Alleen, Snapchat is redelijk goed gekopieerd nu door, door WhatsApp en Instagram. Maar Snapchat is wat vergankelijker, hè? Snapchat, het idee? daar heb je de... Ja, maar daar heb je op zich was ook weer het idee... en je had ook dingen als Tumblr... en je hebt meer sites waar je dingen met elkaar uh, uh, kunt uitwisselen... Uh, je hebt nu, we hebben nu de beursgang van Dropbox. Dus er zijn mensen ook die denken: god, ja. misschien ga je via je Dropbox wel dingen delen. Het is zoals Spotify of Blendl. Uh, dat is eigenlijk, uh, dat is wat mij betreft de beweging die je nu ziet. Je ziet eigenlijk dat Facebook uh, was, eigenlijk, was eigenlijk het idee van... oh ja, we hebben het internet en daarbovenop hebben we het sociale netwerk. En nu zie je eigenlijk van ja, waar vinden mensen elkaar eigenlijk rond interesses? Dat kan dus muziek zijn. Ja. En daar kun je ook iets sociaals omheen maken. Want het uitwisselen van je playlist... en het, uh, om daarmee nieuwe bandjes te vinden of nieuwe dingen te, te zoeken... Uh, is eigenlijk ook een vorm van een sociaal netwerk. Alleen dat is daar nooit helemaal uitgebouwd. Facebook is aan de ene kant probeert met nieuwsmedia en met, met, met nu met muziekmaatschappijen... eigenlijk zijn content uit te bouwen. Want hij ziet, ziet dat mensen weglopen. Terwijl de contentpartijen, we zagen vandaag John de Mol met Talpa... Uh, we zien het in Amerika met Disney, je ziet het ook met wat RTL aan het doen is... zijn eigenlijk bezig, die hebben nu ook apps... die kunnen nu veel beter profielen maken. We kijken vaker uitgesteld, daar kun je ook reclames ja. op maat bij ja. tonen. Dus een deel van die meerwaarde van een Facebook die een profiel maakt... vervalt, mensen zitten rond die interesses op die apps. Dus je ziet eigenlijk dat er concurrentie Waar hè, dus wat Facebook nu eigenlijk met content moet worden, mm. contentpartijen kunnen nu die sociale netwerkdeelfunctie die stop je er eigenlijk gewoon bij. Ja, en, en wat als wij als gebruikers nou een, een stap zetten, hè? Want ja. um, eigenlijk zijn wij het product, hè? Als gebruikers ja. onze data uh, levert, Facebook veel, veel geld op. Wat nou als wij uh, bijvoorbeeld vertrekken en uh, gaan betalen voor een sociaal netwerk? Dat is natuurlijk de andere kant. Dat zou nog steeds kunnen. Dat dat doen we al, Dat hebben we tot nu toe alleen nog nog niet zo gedaan. Maar we, nee. hebben, we hebben wel in vrij korte tijd hives uh, verlaten. Dat vonden we kennelijk, hadden we weinig moeite mee. Mm. Dat leek ook geramd te zitten. Uh, kennelijk is toch die drempel van iets betalen... die blijkt toch hoog. Maar ja, als daar nou voorwaarden tegenover staan... dat je privacy wel degelijk beschermd wordt... dat je data ja. beschermd zijn. Dat, dat er een bedrijf op staat dat zegt... kijk, kom dan nou maar bij ons, want uh, als je bij ons betaalt... Hè, ja. dan zorgen wij dat je niet al veel advertenties binnenkrijgt. Ik noem maar op. Een paar van de namen die ik net noemde... van dat, uh, wat was het, uh, IEM en dat LO... die, die hebben ook betaald... Mogelijkheden dat ze dus met die data minder omgaan. Ik denk dat ook de wens van de van de nieuwe privacywet, dus dat de hoop ook is dat de nieuwe privacywet ervoor gaat zorgen dat er meer aanbod op dat vlak komt, uh, ja, je zou zeggen, spring in dat gat. Mm. Um, ik kan het niet helemaal achterhalen. Het, het, laat ik zo zeggen, de, de, de verleiding van het gratis... dan een account aanmaken en dan kost het niks. Daar zijn zeker de nieuwe generaties... iedereen is daarvoor het mee opgegroeid. Het is bijna synoniem met internet geworden. Ja, en ik denk dat we dus wakker moeten worden. We moeten ons bewust worden dat dat een prijs heeft. En dat je alleen, neem bijvoorbeeld een Apple... je betaalt vrij veel voor de producten... maar Apple zegt ook, ja, ik hoef niet al die data van je te hebben. He, waar Google Chrome eigenlijk alle data naar de cloud stuurt... en daar analyseert, zegt mm. Apple... weet je wat, die, die, die smartphone van mij die chip die kan ook al wat analyseren. Het merendeel blijft op die chip. Even niet dat Apple nou helemaal heilig is. Maar nee, Apple ja, hoeft dus veel het. minder te leven van je data... dan een Google en een Facebook. En dat moet je echt aan het denken zetten, denk ik dan. Hè, als klant. Wij moeten als, ja, natuurlijk. Wij moeten zelf ook. Uh, ja. Dankjewel, Maurits Krijveld. Futuroloog over uh, of een leven zonder Facebook denkbaar is... en over opvolgers zijn. Tot zover Nieuws en Kalm. Met erin. Discussie over zoenende mannen op een poster. We hadden Jeroen van der Vier van ING die op het matje kwam. En de aanpak van helptestfraude. We kregen een telefoontje. Toen heb ik toestemming gegeven om mee te kijken op mijn computer. Hoeveel geld was u kwijt? In totaal bijna 24.000 euro. Ik ben gewaarschuwd door mijn vrouw. Een van de grootste blunders die ik in mijn leven gemaakt heb. Er is sprake van het bladicum-syndroom. Hamers is geen messie. Burgers zijn het zat dat gegraai van die bankiers. De hele hoorzitting begon relatief beschaafd. En toen ging het mis dat ik moet opstappen. Mevrouw Leijten, het is wel zo dat is al een jaar geleden aangekondigd werd dat ik op 23 april opstap. Dus uh, <laughs> ja, ja. Het is volledig vulgair. Waarom zou je dit niet mogen zien? Het had zo in de Playboy kunnen staan. Ik vind dat kinderen best uitingen van liefde mogen zien. Homoerotische afbeelding, dat is wat ons uh, stoort. Maar dat vind ik uh, wel ver gaan dat u dat zegt. Dat homo's kennelijk... Veel gerder zijn dan nou, heteroze. u wat er op die boten in Amsterdam gebeurt. Tja, straks dit is de dag bij Thijs van der Brink. Ik wens u een heel fijne avond. Oh, en tot morgen. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Defensie trekt de komende vier jaar 75 miljoen euro uit... om de veiligheid voor het personeel te verbeteren. Aanleiding is onder meer de dodelijke mortieroefening in Mali. Er komt extra personeel dat speciaal op veiligheid gaat letten. Als de AIVD samenwerkt met buitenlandse veiligheidsdiensten... moet de privacy beter worden gewaarborgd. Volgens de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten... moeten landen onderling meer afspraken maken. In Spanje zijn twee mannen opgepakt die antieke kunst uit Libië smokkelden. De kunst kwam uit Griekse-Romeinse opgravingen... in een gebied dat in handen was van Islamitische staat...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 Er trekt nog steeds wat regen over het land... maar er zit wel een achterkant aan die neerslagzone... en dat betekent dat het vanavond van het zuidwest uit langzaam droog wordt. Dan klaart het ook voorzichtig op. De laatste regen verlaat de tweede helft van de nacht ook het noordoosten. En dan liggen de temperaturen als minimum zo net boven het vriespunt... op 1 of 2 graden. Morgen hebben we dan een flinke portie zon, maar er ontstaan ook stapelwolken. En vooral aan het inwaarts kan een enkele bui vallen. Temperaturen variëren van 7 graden op de wadden tot 9 of lokaal 10 in het zuiden van het land. De wind is zwak of matig en waait uit het westen tot het zuidwesten. Vrijdag dan een dag met vrij veel wolkenvelden, een klein beetje zon. Misschien in de ochtend een bui in het noorden, in de avond wat regen in het zuiden. Maar de temperatuur komt wel wat hoger uit, op de meeste plaatsen iets boven de 10 graden. In het weekend zitten we dan weer tussen 8 en 10 graden, met zaterdag de meeste wolken. En zondag is het het vaakst droog. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit René Passet. Normaal gesproken loopt de, de, de avondspits van woensdag... op dit tijdstip wel eens een beetje op zijn laatste benen. Maar vanavond niet. 54 files nog. Het neemt wel af, maar door de regen is het veel drukker geweest dan gebruikelijk. Gelukkig niet zo heel veel bijzonderheden, ongelukken en dergelijke. Wel eentje op de A27, Utrecht-Breda. En daarom tussen Noorderloos en Geert-Guinenberg, 20 kilometer. Inmiddels is de rijbaan wel weer vrij. En dat geldt ook voor de A73, Nijmegen naar Venlo. Het was een ongeluk en daarom staat het nog vast... tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. NPO Radio 1. Eho. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de dag. Het kabinet schaft de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten af. Daardoor kunnen mensen met een beperking in sommige gevallen... onder het minimumloon terechtkomen. Je krijgt wat van die, je krijgt wat van die. Dat is helemaal niet... Uh... Nee, ik vind het echt een uh, slechte zaak. Om tien voor zeven een gesprek hierover met de verantwoordelijk staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark. Dit is de dag waarop de premier Rutte de VN Veiligheidsraad in New York voorzit over vredesmissie. Onze commentator is vandaag Arjen Boekstein. Anrient, goedenavond. Wat is jouw stelling bij uh, de speech van Rutte? Mijn stelling is: rijke landen zouden VN-soldaten van arme landen tijdens beroemde VN-missies beter kunnen ondersteunen. Oké, okay, straks jouw uitleg. En dit is de dag waarop kinderopvangorganisaties pleiten voor één soort opvang voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De verschillende soorten opvang die er nu nog zijn, zouden kansenongelijkheid en tweedeling in de hand werken. Smakelijk, eten, smakelijk, drinken, ha, ha, ha. Slop, slap slap slap ja, en daarom debatteren we over de stelling... moeten we zorgen voor één voorziening waar alle peuters heen kunnen. En bevordert dat gelijke kansen. U kunt meepraten op Twitter met de hashtag DIDD. U kunt ook meekijken op de webcam via nporadio1.nl. Bij ons de gast, Sharon Gesthuizen van de branchevereniging maatschappelijke kinderopvang. Derdere Beneke, opvoedingsfilosoof... en lector Family Care aan de Haagse Hogeschool. En Giel Jellesma van uh, oude organisatie Boink. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Bro Gesthuizen, ik wou met u beginnen... U niet alleen maar samen met gemeenten, schoolbestuurders, kinderopvangorganisaties en oudere organisaties vandaag voor een voorziening waar alle peuters naartoe kunnen, van 2,5 tot 4 jaar. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, uh, je moet het niet zien als één hele grote voorziening... en ook niet één voorziening die in alle dorpen en steden precies hetzelfde is... maar wel voor één recht. Dus eigenlijk een basistoegangsrecht... voor alle peutertjes, want daar hebben we het over... de kinderen tussen 2,5 en uh, 4 jaar... die 40 weken per jaar, twee dagen in de week... allemaal naar een peutervoorziening bij hen in de buurt mogen. En dat is dan gewoon, zoals we nu scholen hebben... overal in het land hebben we dan uh, standaardvoorzieningen... Waar kinderen sowieso terecht kunnen zonder wachtlijsten en meer van dat soort dingen? Ja, en ze mogen, ze moeten niet. Kijk, kinderen moeten natuurlijk vanaf vijf jaar echt naar school. Ja. Uh, je zou het kunnen zien als gewoon iets waarvan uh, heel veel ouders nu zeggen... nou, we doen het nu ook al, want we vinden het goed... dat ons kind al op jonge leeftijd ook met anderen leert spelen. En uh, nou, ja, ze leren ook weer van elkaar natuurlijk op zo'n uh, zo voorziening. Maar dit wordt dan dus eigenlijk een recht voor al die ouders en, uh, en kinderen. Ja, en, en het is een soort kinderdagverblijf voor twee dagen in de week? Ja, klopt, ja. ja. Ja. Want wat is de mis met hoe het nu is geregeld wat u betreft? Ja, wat ik nu vervelend vind is dat we eigenlijk in alle gemeenten zien... dat de regels overal anders zijn. Dus in de ene gemeente mag je kind wel. In de andere gemeente mag je kind niet als je zelf niet werkt. Kinderen kunnen met, met geld wat uh, door minister Asscher is, uh, is uh, vrijgespeeld... wel vaak uh, uh, voor in ieder geval een aantal uur in de week naar zo'n uh, zo opvang. Maar veel kinderen van niet-werkende ouders die kunnen in ieder geval lang niet die twee dagen. Daarnaast zie je dus dat, dat uh, alle kinderen van werkende ouders... die zitten samen op een apart kinderdagverblijf... Weer anders dan die kinderen van, van ouders die niet werken. En er is nog een aparte groep. En dat zijn de kinderen met, met mogelijke leerachterstanden. Dus de, de, daar zetten we dan voorschoolse educatie op in, zoals dat mm -hmm. heet. Ja. En die zitten ook weer allemaal apart samen. Tenminste, in de meeste gevallen zitten die apart samen. Ja, dus er zijn verschillende plekken waar kinderen ja. van die leeftijd nu bij elkaar komen. U Heel gesegregeerd. Zegt, u zegt, de de maak realis. daar één voorziening van waar ze in ieder geval tussen 2,5 en 4 jaar... twee dagen in de week naartoe kunnen. Precies, voor alle kinderen een recht. Ja, mevrouw Beneke, u bent opvoedingsfilosoof. Hoe luistert u naar het voorstel? Ja, eerlijk gezegd met veel pijn. Um, oh. Kijk, het, het lijkt hier wel meer om de ouder te gaan... die moet gaan werken... dan dat het gaat om het belang van het kind. Uh, wij weten uit onderzoek al zo'n 25, 30 jaar... dat de emotionele veiligheid van het kind... juist tussen de leeftijd van 2,5 en 4 jaar... ontzettend belangrijk is. Dat gaat dus over intensiteit, empathie... responsiviteit en voorspelbaarheid. Mm -hmm. En dat kan een peuterjuf gewoon nooit bieden. Dat betekent dat juist die betekenis... Ander, de betekenisvolle opvoeder in het leven van een kind, de vader of moeder... de kans moet krijgen om zoveel mogelijk bij het kind thuis te maar zijn. Maar als ik het goed voorstel goed beschrijf, dat mag nog steeds. Want je hoeft je kind er niet doen. Het is een recht, geen plicht. Het is een recht, geen plicht, maar je zult zien dat zo gauw dat zeg maar aangeboden wordt. dat omdat alle ouders, zeg maar ook, of veel ouders ervoor kiezen om ook te willen werken. en dat ook gestimuleerd wordt. Mm -hmm. dat het toch weer gaat lijken op het is makkelijk, we doen het, maar het zal wel goed zijn. Terwijl we juist in, in, in relatie tot de relationele duurzaamheid. die we ontzettend hard nodig hebben in ons land. juist meer moeten kijken naar het belang van het kind. Het gaat hier om die emotionele veiligheid. die een peuterjuf met 15 kinderen bijvoorbeeld nooit kan bieden. De intent die nodig is om juist aan te sluiten bij een individu. Een kind van 2,5 jaar heeft individuele vragen. Die heeft juist behoefte aan één-op-één hmm. -één contact. Maar en ze spelen dan... dan op die leeftijd overigens helemaal niet samen met andere kindjes. Ze spelen juist langs elkaar heen en juist nog niet met elkaar. Dat begint pas als ze een jaar of vier zijn. En daar hebben we de prachtige kleuterscholen voor. Maar, maar bent u dan in principe ook tegen kinderopvang, überhaupt? Uh, Zo klinkt het wel. Op, ja, op jonge leeftijd ben ik zeker tegen de, tegen de kinderopvang veel En wat veel, is jonge veelvuldig. leeftijd? Nou, van 0 tot 4 jaar. Dat is okay. een. Ja, we weten al heel erg lang dat dat niet goed is voor de emotionele veiligheid van een kind. UNICEF heeft, heeft Nederland er ook voor gewaarschuwd. Dat hoe, hoe meer we hiermee doorgaan, hoe meer onveilige hechting we creëren tussen ouders en kind. Oké. Okay. U, u, u begrijpt dat zowel Sharon Gesthuizen als Giel maar leven van de kinderopvang. Dus die, voor hen is dit ook <gulter> geen fijne boodschap. Ik leef nee. voor ik, ik, de kinderopvang. Oh ja, voor. Sorry. Ja, dat <hums> we ook voor zeggen, ja, ik leef niet van de kinderopvang. Nou, eerst even. Ja, Het eerst is ook eerst... uw werk, toch? Ja, even meer. Dit zijn vrijwilligers. Als ik hier zit. Uh, okay. e Deze de, e de mogen niet geschreven worden. Okay. Even voor de duidelijkheid: uh, de verhouding uh, bij drie- en vierjarigen is 1 op 8 en niet 1 op 15. Uh, in landen om ons heen. U, u bedoelt van uh, een, een verzorgd, de verhouding of? tussen de, leidster en de, de, de kinderen. Medewerkende kinderen. Uh, in landen om ons heen gaan al decennia lang het overgrote deel van de kinderen zelfs vijf dagen per dag per week, per week naar de kinderopvang ja. in de Scandinavische landen. Toch heb ik daar. Niet ik in ben, India, uh, niet in Afrika, uh, niet in u en, en vindt u, en, vindt u dat? En, en Vindt u dat met Nederland vergelijkbare landen? Ik niet. Nee, het ik... gaat... Kijk, die Nee, maar sorry, ik wil even, de... even afmaken. Want anders, ik, ik heb nog geen behoefte. Ik wil even toch even de feiten weerleggen zoals u ze schetst. Wij constateren uh, dat in landen om ons heen het ook heel goed met de kinderen gaat. Uh, er zijn een paar landen waar kinderen nog gelukkiger zijn dan in Nederlandse landen. Daar is ook fulltime kinderopvang aan de orde van de dag. Dat is de, uh, de Scandinavische landen waarschijnlijk. Onder andere Scandinavische ja, ja. landen, IJsland. Uh, dus ik denk dat we wat dat betreft meningen en feiten hier even moeten scheiden. Uh, het betreft hier een voorziening voor 16 uur. En nu komt Twee dagen, ja. Twee dagen, of vier dagdelen van vier ja. uur. Waarbij bovendien ook bekend is... dat het ter voorbereiding op de eerste jaren van de school... de kleuterschool bestaat overigens al sinds 1989 niet meer in Nederland. Mm. We hebben gewoon de basisschool ja. biedt aan vanaf vier jaar... en het wordt inderdaad verplicht vanaf vijf jaar. Dus ik denk dat het ook even belangrijk is mm. om de nuancering te maken. Ik ben daar overigens niet gelukkig mee. He, in de rest van de wereld is het 0 tot 6. En ja, maar dat school. gaan we nu niet doen, daar hebben we geen tijd voor. Nee, maar goed, ik reageer even met uw mevrouw. Ja. Uh, waar het gaat om die voorziening, zeggen wij van... Uh, het is heel goed dat aan die weerwaar van financiële ja, maar da dan ga ik u even onderbreken. Want ja. dan komen we zo nog op. Ik wil even nog uh, de reactie van mevrouw Beneke op uw uh, opmerkingen. Met mevrouw Beneke, ja. meneer uh, Jellesma, die zegt van ja, in andere landen gebeurt het ook. En meer dan hier. En die kinderen zijn minstens zo gelukkig als hier. Nou, we komen dan met die andere landen niet verder als uh, onder andere de Scandinavische landen. Waar ze een hele andere vorm hebben. Daar zou de meneer eens een bezoek moeten brengen. Ja, dat heb ik moeder, zeker moederschap, paar keer gedaan. Moederschap, moederschap en vaderschap, dat zijn oeroude wetten. En er is in landen zoals India, Afrika, maar ook op Curaçao, wat, bij, wat is het heel normaal om je kind gewoon dicht bij je te houden, omdat het ja. gaat nogmaals om die emotionele veiligheid. Een kind ja. moet zich eerst veilig voelen bij een opvoeder, bij degene die van ze houdt. Het gaat niet om leren, het gaat niet om handelen, het gaat niet om ze voorbereiden op school, het gaat uiteindelijk om er zijn. Ja, ja oké, okay, maar dat, dat, dat punt is helder en ja. u zegt, dat dat doe je gewoon het beste thuis bij één, één vader of één moeder. Ja, en ik no, Nog een puntje, ontneemt hier ook mee de ouders om uiteindelijk in die thuissituatie, die belangrijkste de opvoedsituatie, okay. hun waarde enorm en over te dragen. Dat dus je, krij, je, je creëert ook een soort eenheidsworst tussen de kinderen om ze allemaal datzelfde liedje te laten zingen, bij wijze van spreken, van smakelijk eten. Ik maar heb even wat twintig wat talen, twintig culturen. Want het is mijn nieuws. Als u doorwaart, kunnen we wat? allebei niet door. Ik wil even naar mevrouw Gesthuis ja. voor een reactie. Weet u wat ik heel erg moeilijk vind aan het verhaal uh, van nu? Is dat ik me ook kan voorstellen dat er gewoon gezinnen zijn met, met bijvoorbeeld wel vier kinderen en uh, ja, één, van oude, één van beide ouders zal toch echt wel moeten gaan werken. Sterker nog, die zal veel moeten werken, mm -hmm. anders kun je in ons land niet rondkomen. Ik vraag me dan toch af, als je in een gezin opgroeit met drie, of misschien zelfs wel vier, zoveel grote gezinnen zijn er niet, maar ze zijn er zeker, als je in een gezin opgroeit met drie of vier andere kinderen. Dus, dan speel, speel, dus, uh, speel je dus ook met elkaar. En dat betekent ook dat je de aandacht van je lieve papa en je lieve mama moet delen. En dat, dat is, is een ook vraag niet, aan mevrouw Benek. Dat is ook niet per se slecht ja, het, voor het, kinderen. Het het gemiddelde dus ja, ligt niet op vier, maar als we naar grote gezinnen willen kijken en hoe het dan gaat. Ja. Dan zie je vaak dat de oudere, de oudere broertjes en zusjes een belangrijke rol spelen. Kan ook in en die de kinderopvang. zijn dus ook vertrouwd. Die zijn dus ook ja. nabij. Nee, dat gaat nou net niet in de, in de kinderopvang. Dan nodig dat ik, ik u vreemd. Van ja, ik ga, ga jullie ja, nu even onderbreken, want we willen niet alleen maar praten over kinderopvang in het algemeen, maar ook over het voorstel van, van mevrouw Gesthuis. En daar wil ik heel graag meneer Jelles maar nog even over horen. Want u bent op zichzelf wel enthousiast over kinderopvang, maar niet per se over dit voorstel van mevrouw waar toe? Met dit voorstel? Nou ja, het gaat gelukkig met de kinderopvang in Nederland... en met uh, de kinderen in de kinderopvang heel goed. Ook als ze meer dan 16 uur gaan. Dit voorstel gaat over 16 uur. Het is ontzettend belangrijk dat in die voorschoolse periode... er eindelijk een eind komt aan al die eindeloze financiële regelingen... waardoor overigens ook ouders geen gebruik maken... omdat het ingewikkeld is. Dat ja. is echt slecht nieuws. Het moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dus dat, in, in dat opzicht steunt u het voorstel? Ja, alleen ik zeg van... we moeten wel realistisch zijn. We hebben een ouderschapsverlof... wat zich ongeveer straks tot zes weken beperkt. Hè, en uh, ouders kunnen langer doen. Dus we hebben ook opvang nodig voor een jarigen Die wordt volstrekt onbetaalbaar... wanneer we ons op die twee- en jaren gaan richten. Dus ik vind het prima dat je begint... met een algemene gelijkstelling van financiering... waar het gaat om de kinderen die niet werken. En dan voor de levenscategorie 2 en 3. Maar ik vind dat de aanbieder altijd 0 tot 4 moet aanbieden. U, u, zegt, u zegt van 2,5 tot 4 is niet genoeg. Ik wil van 0 tot 4. Tuurlijk, want anders wordt namelijk die opvang tuurlijk. van 2 tot 4... wordt volstrekt oh. onbetaalbaar. Ja, maar daar wordt mevrouw Beneke niet vrolijker van. Nee, nee maar mevrouw, niet, mevrouw want Beneke... Het gaat om differentiatie in een land. En niet om eenheidsworst. Op dit moment zijn er kinderen... Ik noem het kinderen die, van 18, die 18 jaar zijn, zelf of 19... die een opleiding hebben gehad. En die dan een clubje van 15 kinderen met, met tweeën draaien... Een kindje van bijvoorbeeld 2,5 jaar is, die dag voelt zich niet lekker, heeft hmm. af en toe diarree. Op dat ogenblik begeleidt één begeleidster dat meisje of dat jongetje. En staat die andere wel degelijk ja. en u op zegt, 14 andere kinderen. En nu zegt, dan krijg je echt veel te weinig aandacht. Ik wil er even naar mevrouw Gesthuizen ja. voor een reactie op dat de opmerking van meneer Jellis. Maar dat is zelfs meneer dat meneer dat meneer is meneer. schadelijk dat ja, Nee, mevrouw, mevrouw, mevrouw uh, Gesthuizen heeft nu even het en woord. En ik ga later heel graag met mevrouw Benneke over haar opvoedingsideeën. Ja, precies, uh, in, want daar kunnen we een keer discussie. apart over discussiëren. Die zijn niet van mij, die zijn Mevrouw ja, Gesthuis heeft het woord. Mevrouw Gesthuizen. Mevrouw Gesthuizen. Eigenlijk uh, alle pedagogen en ontwikkelingspsychologen oh, zeggen oh, dit Mevrouw Gestenhuizen heeft het woord. Dank u wel, meneer uh, Van der Rink. De Dank u wel. Volgens mij bent u een goede opvoerder. Uh, ik ben het <laughs> van de harte eens met meneer Jellesma. Want uh, uh, we je, hebben deze vorm ook gekozen... omdat we hopen dat dit in ieder geval uh, politiek gezien... en ook financieel gezien haalbaar is. Maar ik ben het met hem eens. Geef kinderen het recht. Ouders zullen nooit verplicht uh, gesteld worden... om hun kind uh, twee dagen in de week ook al vanaf nul weg te brengen. Maar geef ze wel het recht om, okay. net als andere kinderen. U vindt elkaar daar. Te maken. Mooi. Hier is nog veel meer over te zeggen. Gaan we nu niet doen, want we hebben nog veel meer interessante dingen. Dus ik zeg voor dit moment dank tegen jullie alle drie. Ja, dank wel. Ja. Dit is de dag waarop lokale politici zich het hoofd breken over de vraag hoe ze van hun oude verkiezingsborden afkomen. De fractie van ChristenUnie-SGP in Rotterdam pakt het creatief aan. Ze hebben besloten om hun plakaten te recyclen tot vogelhuisjes. De ondernemer die alles regelt, stelt dat dit een prima tweede leven is voor het reclamemateriaal En misschien zelfs meer dan dat. En dan uh, misschien nog wel een derde leven als een vogeltje op Ah. Er is meer nieuws over vogels. Dit is de dag waarop het nieuws wordt beheerst door bad eentjes. Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers ontdekten dat dit speeltje... veel viezer is dan gedacht. Ze vonden zij de legionella bacterie en ziekmakende schimmels. En dan luister je ineens heel anders naar deze klassieker van Sesamstraat. ga hmm. je mee? In de met <middels> Dit is de dag waarop premier Mark Rutte de VN-veiligheidsraad uh, Veiligheidsraad toespreekt over vredesmissies. Arendt-Jan, uh, je hebt uh, net bekeken wat hij allemaal heeft gezegd. Wat is jouw stelling? Mijn stelling is: rijke landen zouden VN-soldaten van arme landen tijdens die missies uh, beter kunnen ondersteunen. Want gebeurt dat nu niet goed? Nou, kijk, ik heb, ik heb een beetje onderzoek gedaan. Eerst even over de speech van Rutte. Daar zegt hij een aantal hele goede dingen in. Het is maar een speech overigens van vijf minuutjes. Dat ja, zo gaat dat in de, de VN-veiligheidsraad. Uh, ja. En hij zegt dus: van nou, dus belangrijk om goede intel te hebben hebben. Dat is allemaal waar. Helikopters. Intel, dat is intelligentie. Uh... Inlichtingendiensten, weet je wel. Goede inlichtingen. Ja. Dan heb, heb je het over drones en zo. Helikopters, uh, medicijnmannen door, door de lucht en zo. en Een integrated approach. Dat betekent dus dat iedereen met iedereen samenwerkt. En ja. een duidelijk mandaat. Dat zijn we allemaal voor. Maar het echte probleem kon ik niet benoemen. Want dan zou er gelijk een diplomatieke rel zijn ontstaan. Wat dan? is het echte probleem? Het echte probleem is, het is echt heel schokkend. De tien meest betalende VN-lidstaten, dat zijn dus de permanente vijf en nog wat rijke landen. Daarmee, die leveren samen slechts 6% van de VN-soldaten. En, oh. en dat is ook een hele goede verklaring voor. Want in die namelijk, landen is vrede waarschijnlijk. Nee, maar ook omdat arme landen beschouwen dit ook als een manier... Uh, die willen heel graag heel veel VN-soldaten leveren... want daar verdienen ze geld mee. Een ja, voorbeeld, okay. ja. als, je als een Rwanda één soldaat levert... dan krijgen ze 16.500 uh, dollar per Soldaat. Dus heeft ja? veel geld voor hen, waarschijnlijk. Ja, en wat doen ja. ze? Ze geven natuurlijk zelf aan die Rwandese soldaat... geven ze een veel minder. of een kwart, waardoor ze eraan verdienen. Exact. Dus in de praktijk is het zo dat de rijke landen veel betalen... en de arme landen veel militairen leveren. En het gevolg daarvan is dat bij veel VN-missies... daar zitten dus vaak arme uh, landen en soldaten uit die arme landen... die zijn hartstikke slecht uitgerust. Okay. Die worden heel slecht uh, bevoorraad. En die zijn ook heel slecht getraind. Dus wat er dan gebeurt is dat ze bijvoorbeeld een kamp bij de, uh, bij de rivier doen... aan alle kanten door jungle omschrijven. Gesloten, dat er dan gewoon vreselijke moordpartijen door rebellen ge gebeuren. En die ze dan ja. oogluikend toelaten? Nee, gewoon, dat, dat is op zichzelf, op, zelfs op henzelf. Oké, okay, ze ja? worden aangevallen en over, overhoop geschoten... Ja, en omdat dan, ze gewoon niet sterk genoeg zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de schandalen die er natuurlijk altijd zijn. Ja. sexual harassment en dan ja. gaan ze maar door. Hè? Met andere woorden, wat er echt zou moeten gebeuren... is dat A, die lidstaten, die arme lidstaten... zouden hun eigen soldaten beter moeten betalen. Maar de rijke de, en, lidstaten... En dat kunnen ze, want daar krijgen ze geld voor van de VN. Dus dat exact, is het probleem niet. Maar de rijke lidstaten zouden natuurlijk ook kunnen trainen. Die, die, armen, die armen. Ja, of gewoon meer militairen leveren. Ja, maar dan is het al gevaarlijk. Want je hebt, als je dus... Bijvoorbeeld, we hebben fantastische genieën. Die je kan gebruiken voor de wederopbouw En we hebben natuurlijk ook jongens met drones. Maar dan, moet je wel, dan heb je wel force protection voor nodig. Dat betekent dus dat, ze, dat, ze, dat, dat zij goed beschermd worden. En dat is wel lastig. Dan moet je nog meer soldaten leveren. Maar in ieder geval de echte winst zou te behalen zijn uh, als die rijke lidstaten... in ieder geval die arme soldaten meer gaan trainen... en ook van betere wapens gaan voorzien. Ja, dus niet zozeer financieel meer bijdragen, want dat doen ja. ze wel... maar ja. gewoon echt helpen en ze beter maken. En weet je wat heel erg zou helpen? In alle rapporten staat dat ook, als er meer vrouwen dit zouden gaan doen. Want die hebben namelijk de fantastische eigenschap dat ze niet verkrachten. Ja, maar dan gaan die Nederlandse vrouwen, zullen we maar even zeggen, die gaan dan uh, Rwandese mannen trainen. Nee, nee denk je ik, dat dat goed gaat? Nee, nee bijvoorbeeld, dus, je zou dus VN-missies ook kunnen hebben met veel meer uh, vrouwelijke soldaten. Okay. Uit onderzoek blijkt dat dat dan vele malen beter gaat, omdat ze veel gevoeliger zijn van wat er gebeurt. En ook dat ze zich minder misdragen. Oké. Okay. Dan nog even terug naar het begin. Hm. Waarom zou uh, de pleuris uitbreken in de VN als Rutte dit zou zeggen? Wat jij nou, hier nu zegt. Dit is natuurlijk een. Uh, de, de, de, Arme lidstaten willen hier gewoon mee doorgaan. Voor hen is het een cash cow. Ja, en wij vinden en, het fijn dat we niet al te veel militairen hoeven te regelen. waarschijnlijk. Maar nou, zo, zo cynisch ben ik erover niet. Rutte wil natuurlijk best de, in deze richting werken. Maar dan moet je dat via diplomatieke weg doen. En dan moet je vooral niemand beledigen. Ik kan het hier allemaal openlijk zeggen. Dat kan hij natuurlijk niet. Maar ik hoop wel dat er nu. Dat, dat, dat, dat, dat, dat er is zoveel ruimte voor verbetering bij die VN-vredesmissies. Want laten we wel zeggen, hoeveel kritiek je op de VN ook kon hebben. En dat kan heel veel zijn. Mm. Zonder de VN gaat het natuurlijk ook niet, hè? Nee. In het verleden zijn er wel degelijk missies geweest die succesvol waren. Ja. Dus jij zegt: lever geen geld, maar oh ja, ook. Maar ga ze vooral beter ondersteunen. En zorg dat de kwaliteit van die militairen uit armere vrienden, landen, dat die omhoog gaat. Exact. Dankjewel. <middels> Dit is de dag waarop de Oudheidkamer in Twente meldt dat delen van de historische collectie letterlijk uit elkaar dreigen te vallen. Conservator Adrie St Strikker vertelt aan RTVO's dat er ongeveer 10.000 euro beschikbaar is. Daarmee kunnen ze onder meer dit bijzondere jasje behouden voor het nageslacht. Het is uh, een, een jakke uit 1750 voor een man, maar het is eigenlijk de Victor en Rolf van die tijd. Mensen met verstand van mode vinden dit helemaal prachtig. <hacht> Dit is de dag waarop het Zeeuwse bedrijf Skills and Control een voetbalapp presenteert om jongeren aan het bewegen te krijgen. Op het sportveld waren er alvast enthousiaste reacties op de combinatie van digitaal actief zijn en fysiek, met je lijf dus, oh, bewegen. Wel, uh, ik speel ze uh, soms ook wel, maar ik vind het ook fijn om lekker naar buiten te gaan om te voetballen. Oh. Het kabinet gaat de regels veranderen... voor hoe arbeidsbeperkte beloond worden voor het werk wat ze doet. Het gevolg daarvan is dat arbeidsbeperkte... in sommige gevallen onder het minimumloon zullen uitkomen. En met het geld dat overblijft... hoopt verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark... op termijn meer arbeidsgehandicapten aan een baan te helpen. En zij is bij ons. Goedenavond, mevrouw Van Ark. Goedenavond. Ja, dus dat is al een hoop om te doen. Hè. De afgelopen, nou eigenlijk sinds het regeerakkoord al... dit kabinet zou fors bezuinigen op arbeidsbeperkten. Vandaag heeft u een brief geschreven... waarin u uw plannen heeft uiteengezet. U wilt de zogeheten loonkostensubsidie uh, die wilt u afschaffen, hè? Ja, ik heb een voorstel naar de Kamer gestuurd... om uh, ja, mensen die langs de kant staan... en dat is op dit moment meer dan de helft van de mensen... met een arbeidsbeperking, om die uh, aan het werk te helpen. Ja, en in de praktijk is het zo dat die mensen nu soms gewoon werk hebben... en, en als ze dan uh, minder produceren dan het eigenlijk kost... dan komt daar een subsidie bij waardoor ze alsnog aan een volwaardig salaris komen. Zeg ik dat zo goed? Ja, er zijn op dit moment verschillende instrumenten... waar mensen mee aan het werk geholpen worden. Dat is ook de reden dat werkgevers hebben gezegd... Van, kunnen jullie het voor ons makkelijker maken? Want we willen wel heel graag... maar uh, ja, al die verschillende regels belemmeren ons. En toen heb ik gezegd, dat is goed, dat wil ik graag gaan doen. Maar ik wil ook dat het voor mensen vanaf het eerste moment... dat ze gaan werken gaat lonen. Dat ze merken dat ze meer overhouden dan een uitkering. Want dat is zeker nu nog niet in alle gevallen uh, zo. Dus ik heb echt ge, uh, een, een voorstel geprobeerd neer te leggen, wat zowel recht doet aan de werkgevers... die het makkelijker willen hebben... als de mensen met een beperking die uh, het moeten gaan merken in hun portemonnee. Ja, dus die loonkostensubsidie subsidie die gaat verdwijnen. Daarvoor in de plek komt een loondispensatie. Um, en daarvan zegt de oppositie, de linkse oppositie vooral... die zegt van ja, het gevolg daarvan is dat mensen soms... onder het minimumloon uitkomen. En daar zijn ze heel erg boos over. Snapt u dat? Nou, in ieder geval vind ik het wel van belang om ook hier te zeggen... dat de mensen die op dit moment werken met loonkosten-subsidie... dat ze aan bestaande arbeidsrelaties niks veranderen. Dus dit geldt okay, voor mensen voor nieuwe in nieuwe gevallen. situaties. Ja, oké, okay, dat, dat is alvast helder. Ja. En dat doen we nu omdat er op dit moment een, uh, inderdaad een aantal mensen werken met deze regeling. Maar heel veel andere mensen met andere regelingen. En de komende jaren willen we nog zo'n 200.000 mensen graag aan het werk helpen. Dus het is nu zaak om de boel gelijk te trekken. Omdat heel veel werkgevers wel willen, maar ze vinden het uh, ja, te onoverzichtelijk. Ja, maar dan toch nog een keer terug naar mijn vraag. De linkse oppositie zegt in sommige gevallen zullen straks mensen uitkomen onder het minimumloon. En dat vinden we echt onacceptabel. Waarom vindt u het geen probleem? Nou, wat we gaan doen is de loonwaarde van mensen bepalen... en uh, aan de hand van het aantal uren wat ze werken... krijgen ze dan per gewerkt uur minimumloon. En dan krijg je een situatie dat iemand aan het eind van zijn uh, uren zegt... van ik heb nu niet genoeg geld om in mijn levenshoud te, uh, te overzien. Ja, en dan kun je dus inderdaad naar de gemeente voor een uitkering. Nou, in allerlei, uh, in verschillende gevallen betekent het... dat mensen geen pensioenpremie uh, bijvoorbeeld uh, betalen, geen pensioen opbouwen. En ik kan me voorstellen dat daar uh, kritiek op is. Ik vind dat uh, dit een voorstel is... Wat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 Niet per gewerkt uur. Want voor de gewerkte uren die mensen gaan werken, eh, krijgen ze het minimumloon. Ja, maar als u het zo formuleert, dan denk ik al, dat zit een altijd onder het glas. Dus niet per gewerkt uur, maar wel op een andere manier. Nou, het is natuurlijk wel zo dat als je minder werkt dan het aantal uren... wat, uh, wat een volledige werkweek is, dan kun je daaronder komen. En dan is het inderdaad zo, bijvoorbeeld als jij een vermogende partner hebt... Of, of als je een partner hebt die verdient of als je vermogen hebt... we noemen dat in jargon een niet-uitkeringsgerechtigde... Mm -hmm. dan heb je onder de huidige regels wel een aanvulling... en onder de nieuwe regels niet. Net zoals dat ook geldt voor andere Nederlanders... die uh, ook in sommige situaties wel aanspraak kunnen maken op de bijstand... maar als ze een partner hebben die verdient of vermogen hebben niet. Ja. Maar dan snap ik de woede van de linkse partijen wel. Asche, die was leider van de Partij van de Arbeid, was heel boos aan Twitter vandaag. Die zijn geen pensioen meer voor gehandicapten. Werken onder het minimumloon en een besparing van 500 uh, miljoen. Toch noemt de staatssecretaris het geen bezuiniging. Ik snap die woede wel. Nou, ik zie nu dat meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking niet werkt. En wat ik zie in alle reacties is dat er veel vergelijkingen worden gemaakt... tussen mensen die straks gaan werken met deze maatregel... en mensen die nu werken met loonkostsubsidie. Mm -hmm. Maar ik zeg vergelijk nou met mensen die nu op de bank zitten... en die nu niet aan het werk komen en gun hun ook een werkweek, gun ze ook collega's een verhaal om mee thuis te komen. Meer geld over in een portemonnee dan de uitkering. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we mensen de kans geven om mee te doen. En ik focus me vooral ook op die meerderheid van mensen... met een arbeidsbeperking die nu nog aan de kant staat. Ja, maar we hebben het op zich redelijk goed op het moment in Nederland. Ik zal niet zeggen dat het geld tegen de plinten opklotst... maar het gaat beter dan een aantal jaren geleden. Waarom zou je nu bezuinigen op arbeidshandicapten die toch al heel kwetsbaar zijn? Het nou, is absoluut geen bezuiniging. Deze maatregelen. Dat blijft u zeggen, ja? Zeker, want het geld dat deze maatregel oplevert... 500 miljoen? Zo'n 500 miljoen tot 2050 overigens. Dus zeker niet in een paar korte jaren. Dat geld gaat naar mensen die niet op een reguliere plek terecht kunnen. Gaat naar bijvoorbeeld beschut werk. Gaat naar mogelijkheden om mensen uh, dienstverlening te geven. Dus we kunnen juist meer mensen helpen. Meer mensen mee laten doen. Ja, oké. Okay. Dat, dat da, daarom uh, maakt u de rechten van sommige mensen wat minder... om andere. Mensen mee te laten doen? Is dat uiteindelijk de netto gedachte bij u? Nou, we gaan uh, voor nieuwe situaties van mensen. Maar het belangrijkste is dat uh, ja, die grote hoeveelheid mensen... die nu nog aan de kant staat, uh, ook die kans krijgt. Want die kans hebben ze met... nu niet?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 drieënhalve dag per week om te gaan werken. Ik was laatst op een werkbezoek en dan sprak ik een mevrouw... die maar vier uur per dag kon werken. Ja, zij heeft geen baat bij het huidige instrumentarium... maar kan straks wel gaan merken in haar portemonnee... dat ze, dat ze werkt en dat is wat ik wil. Ja, dus u zegt, je gaat er als arbeidsbeperkte veel sneller op vooruit... als je een beetje gaat werken? Ja, zeker ten opzichte van de situatie nu... dat mensen niet aan het werk zijn. Ja. Ja, oké. Okay. een Boek, staan. je zit al een paar keer te knikken. Beter ja. mee eens? Beter niet mee eens? Waar zit je? Oké, okay, kijk, luister eens. Even heel pragmatisch. Hè. Meer dan de helft van mensen met de arbeidspreking werkt nu niet. Dat is eigenlijk een ongelooflijk grote groep. Mm -hmm. En dat betekent dus dat die met die loonkostenverstuur gaat iets niet goed. Toch? De, de, um, om, omdat de, mensen dus kennelijk uh, te makkelijk geld krijgen waardoor ze niet de prikkel hebben om aan het werk te gaan? Is dat wat je zegt? Ik weet het niet. Maar in ieder geval... Ik stel vast dat meer dan de helft zit thuis en dat vind ik moreel niet prettig. Mm -hmm. Nou, met het nieuwe voorstel is de kans groter dat veel meer mensen. Dat, lijkt me ja, dat, inst... dat is de vraag, want er zijn nu ja. ook heel veel beschutte werkplekken die helemaal niet uh, gebruikt worden. Ja, maar dat kan, maar, dat kan met dat oude systeem samenhangen, met die Lonkelsubsidie. Maar goed, waar ik naartoe wil is dit: ook in het nieuwe systeem is het, dacht ik, zo dat de gemeente soms in laatste instantie moet bijvullen. Toch? En ja, dan kunnen we meteen naar de staatssecretaris ja, vragen. En, dat klopt, hè? Dat klopt. Ja. Dus ja, en, daarvoor en, en, daar, ja. en daar moeten we kritisch op zijn, want bij elke operatie die ertoe leidt dat het van Den Haag dus naar de gemeente gaat, kunnen dingen misgaan. Kijk hmm. naar de zorgen. En als dat hier mis zou gaan, dan is dat een, een, een hoofdpijn dossier voor de staatssecretaris. Want dan raak je hele kwetsbare mensen. Ja. Mevrouw Van Hart, moeten we daar bang voor zijn dat die decentralisatie leidt tot problemen? Nou, ik heb nu een brief gestuurd naar de Kamer. Daar gaan we over in debat en er zijn heel veel partijen bij betrokken, onder andere gemeenten. Uh, gemeenten zijn kritisch. Ik, ik heb in alle transparantie heb ik dat ook opgegeven. Ja, we hebben een voorkeur brief. voor het behoud van de loonkostensubsidie. Zegt de gemeente. Er draagt niet bij aan een inclusieve samenwerking en samenleving. En het is onnodig complicerend. Dat zegt de VNG. Ja, maar dat stel ik tegenover dat werkgevers zeggen... wij willen heel graag banen aanbieden... maar in regeling 1 is het, uh, is het variant A en in regeling 2 is het variant B. Maak het voor ons nou makkelijk. En ik ontmoet heel veel werkgevers die zeggen... als jullie het voor ons simpel maken, stellen wij onze banen open. En dat is wat ik wil gaan doen. Dit mes snijdt aan twee kanten. En het geld wat er overblijft gaat naar uh, mensen die niet regulier terecht kunnen. Daarover ga ik heel graag het gesprek aan met alle partners, ook gemeenten. En de Kamer. Ik wil het zeker ook uh, en, makkelijker maken. Maar um, ja, uiteindelijk is het allerbelangrijkste onderaan de streep dat mensen aan het werk kunnen. Ja, want het want is nu ook zo dat de administratie nu bij de werkgever ligt. Dat haalt u daar dus weg, eh, want dat levert veel romslomp op. Dat komt voor een deel bij de werknemer te, lichten, te liggen. Denkt u dat, dat, dat al die mensen dat aan kunnen? Is dat niet te ingewikkeld vaak? Ja, ook nu is het zo dat veel mensen uh, uit meerdere potjes geld hebben... en dan inderdaad bij de gemeente terechtkomen. gemeente is natuurlijk ook voor dienstverlening aan mensen... die een beroep op hen doen. Ik hecht er wel aan om het samen met de gemeente zo makkelijk mogelijk te maken. Want niemand zit te wachten op extra bureaucratie. Ja, nee, oké, okay, maar in de praktijk betekent het wel dat ze zelf meer zullen moeten doen dat gemeenten uiteindelijk aan hun dienstverlening meer zullen moeten doen. Dat ik het makkelijker maak voor werkgevers. wil niet zeggen dat ik vind dat het moeilijker moet worden voor werknemers. Ik denk dat uh, gemeenten ook met dienstverlening aan de slag zullen moeten gaan. Okay, wat zegt u tegen meneer Asje die zo boos is vandaag? Ik heb uh, de hoop uitgesproken bij het uh, versturen van deze brief... dat uh, iedereen die hem leest wil kijken ook naar het doel. Vooral ook de mensen die nu nog niet werken... of we hem met deze maatregel helpen. En ik heb toch de hoop ook op basis van alle gesprekken... die ik met uh, de Kamer al heb gevoerd hierover... dat we toch naar het doel kunnen kijken. Dus ik zou willen vragen om de brief nog een keer goed te lezen... met al die mensen die nu nog langs de kant staan in het achterhoofd. Ja, en, en als het dan straks toch zo is... dat sommige mensen onder het minimum moeten werken...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 Laat ik, zo zeggen, ik ben heel enthousiast over de werkbezoeken die ik doe. Ik sprak daar laatst een jongen die toen hij vijf jaar geleden begon met werken... niemand dacht van hem dat hij na vijf, jaar, uh, vijf volle dagen zou kunnen werken. En dat deed hij weer. Dus tijd is ook een factor. Maar laten we nou beginnen met mensen aan die startstreep te krijgen. Werkgevers ja. willen. Heel veel mensen staan te trappelen. Er zijn ook veel vacatures. De tijd is nu echt rijp. U heeft geen aarzeling. Dit is een goed plan. Ja. Oké, okay, nou zullen we zullen wel spreken dat we over twee jaar weer praten om te kijken hoe het dan gaat? En eerder mag ook. Oké, okay, daar houden we aan. Heel fijn dat u vanavond bij ons was, want het is best een lastig voorstel om te verdedigen. Dank u wel dat u bij ons was. Graag gedaan. Staatssecretaris Tamara van Dank. Ik zeg ook dank u wel tegen Sharon Gesthuizen, tegen Giald Jelisma... tegen Derde Beneke en tegen aant Boekenstein. Boekestein. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijnen. Uh, Aandacht voor Zuid-Afrika. En de vraag, vindt daar een witte genocide plaats? Bedankt voor het luisteren en tot dan uh, volgende keer. Dag. NPO Radio 1.